Ongepast en ongehoord. Zo noemt PVV-leider Wilders AI-plaatjes... die zijn partijgenoten van Frans Timmermans zouden hebben gemaakt. Die afbeeldingen gingen rond op social. Verslaggever Rob Bolsius weet wat er te zien was. Ja, Op de ene foto waren twee agenten te zien... die Frans Timmermans, de partijleider van GroenLinks PvdA, afvoerden. Je zag ook op dat plaatje dat Timmermans geld afpakte... van een witte man en aan een moslimkoppel gaf. Op het andere plaatje is een portret van Timmermans te zien... met daaronder de woorden uh, corrupt. Ja, maar allemaal nep, dus gemaakt met AI. Gert Wilders zegt nu sorry, maar voordat die excuses kwamen, zei GroenLinks PvdA al dat ze aangifte zouden doen. Of ze daar nu mee doorgaan, weten we niet. Acht soevereinen horen vandaag welke straf het OM tegen ze eist. Soevereinen zijn mensen die niet geloven in een overheid en zich niet aan wetten of regels willen houden. Deze verslaggever van RTV Oost volgt de zaak. Ja, ze worden dus um, verdacht van het lid zijn um, van een terroristische organisatie volgens het Openbaar Ministerie. Ze hadden dus plannen zoals bijvoorbeeld het vermoorden van de burgemeester van Deventer rond Keunig. Ze wilden hem dus bijvoorbeeld opzoeken en dan neerschieten. Um, um, het waren eigenlijk voornamelijk plannen die zijn gemaakt in groepsapps op de de chat app Telegram en ze hebben wapens gekocht. Ja, de soevereinen hadden ook plannen om politieagenten te vermoorden. Aan het einde van de dag maakte het wel en bekend wat voor straf zij eisen. Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum van Ter Apel is flink gedaald. Dat komt door de opening van een grote opvangplek in Biddinghuizen. Vorig weekend sliepen er nog bijna 2100 mensen in Ter Apel. Zaterdag en zondag waren het toch nog maar iets meer dan 1700. En volgende maand krijgen veel Nederlanders een boekje voor als de pleuris uitbreekt. Dat schrijft het AD. 8,5 miljoen huishoudens krijgen het boekje tips over wat te doen bij een noodsituatie: zoals een natuurramp, een cyberaanval of een langdurige stroomstoring. Het wordt gemaakt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het weer, buien met soms hagel, onweer en zware windstoten. Vanaf vanmiddag droger en rustiger bij maximaal 12 graden. ZFM, verkeersinformatie.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 voor наша славна Україна Oké, okay, nou, ik hoorde nou, ja. uh, welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Stam voor de speciale uh, uitzendingen in verband met de verkiezingen komende woensdag. Uh, ja, we hadden altijd een Oekraïns liedje, uh, Oekraïns jij lichtje. hebt gehoord wie het waren, toch? Nou, het, ik, het, verstaan, het uitleg was, uh, was voor mij moeilijk te <laughs> verstaan, maar het is iemand die teruggegaan is ja. en die is in het leger van Oekraïne gegaan en heeft daar okay. een morita over geschreven. Ja, nou, prima toch. Dus dat is het buitenland en dat is migratie. Ja, zeker, ja. De, uh, immigratie en de asielzoekers en daar gaan we nog wel even over praten. Uh, nou, het standpunt van de PVV uh, is bekend hierin. Uh, niemand, nul nul uh, mensen uh, het land in, toch? Dat heeft Wilders uh, afgelopen uh, SBS-debat ook gezegd. Nul mensen het land in, dat klopt toch... Uh... Uh, grenzen dicht lijkt mij geen ingewikkelde tekst. Nou, het is wel... Staat, uh, in, in het maar... partijprogramma staat grenzen dicht voor asielzoekers. Ja, voor asielzoekers. Uh, uh, en uh, en nou, een aantal uh, van die kreet. D66 die heeft eigenlijk de koers een beetje aangescherpt. Uh, tenminste, uh, wat, laat ik zeggen, uh, soepeler gemaakt. Klopt dat, Michiel? Ja, nou, niet soepeler. Kijk, het hangt aan meerdere elementen vast. Uh, enerzijds inderdaad, van nou, asiel vinden we dat het gewoon, binnen, gewoon buiten Europa aangevraagd moet worden. Dus niet meer, zeg maar, naar land en dan vervolgens moeilijk doen met verdelingen uh -huh. en zo, dat soort dingen. Eenduidige beleid, in Europa, buiten Europa aanvragen. Beetje een soort van systeem. lijkt, het, uh, lijkt uh -huh. het een beetje op. Uh, maar dat is wel onze insteek. Daarnaast hebben we echt heel veel ingezet... Uh, om te zorgen dat uh, mensen die asiel aanvragen... ook daadwerkelijk zeg maar, aan het werk kunnen. Uh -huh. Dus dat je niet krijgt van... Uh, ja, maar ze krijgen alleen maar geld en dat soort dingen. En dan zijn, het is angstig en we zijn er bang voor en dan zijn we zijn eng. Wel, angst, angst is echt een, een slechte raadgever. Dat blijft het nog steeds... Uh, wat wij proberen te doen, is zorgen dat ze zo goed mogelijk integreren. Het Nederlandse taal proberen ja, okay, ze aan het werk kunnen, et cetera. Zolang ze in een ACC zitten, dan is ik niet zo niet direct werken. Nee, dat klopt. Want dan sta je die asielprocedure in. En dat is ook een. Uh, trend, zeg maar, Langdurige. Van, ja, maar het is eindeloze, dat is een eindeloze bezuiniging geweest. Hmm. Als we dat gewoon goed op orde hadden vanaf het begin. hadden we ook veel minder problematiek gehad. Ja. Dat wat, met heel uh, veel dingen hoor. Is dat zo? Wat bedoelen jullie met uh, wie zich op eigen houtje meldt in Nederland wordt niet meer toegelaten? Die zich op eigen haaltje melden in Nederland, die wordt niet meer toegelaten. En dat komt omdat je asiel dan buiten Nederland moet aanvragen. Oké, okay. okay, um, uh, VVD, dat hoe staat zo. de VVD erin? Ja, zoals met heel veel dingen in het leven is het een uh, balans. Um, want ook hier in Nederland, als we nou ja, eigenlijk de kwaliteit van ons leven in stand uh, willen houden. Ja, dan hebben we ook wel een stukje nodig qua kennismigranten uh, migranten en mensen die ook echt uh, ja, hier in Nederland uh, de handen uit uh, de zakken halen. Uh, maar wat belangrijk is... is uh, ja, dat je daar wel die goede uh, balans in vindt. En juist dat aanmelden buiten de grenzen... zodat je dat uh, gecontroleerd kan doen. Dat is daar het uh, begin van. En ja, ik had er nog even lopen nadenken. En ik denk dat we iedereen uh, kunnen helpen. Uh, nou in ieder geval niet, niet iedereen kunnen helpen... in de zin van iedereen die hierheen wil komen... maar wel iedereen die hier aan tafel zit. Uh, want als je iemand wil uh, helpen die ja, in nood is dan kun je dat hier in Nederland doen, waar het over het algemeen ja, vrij duur is. Of je kan dat beter ergens anders doen. En want dan kun je eigenlijk met hetzelfde geld uh, veel meer mensen bedienen... en dan kun je denk ik ook veel kritischer zijn naar degene die je hier wel uh, heen, heen haalt... En ik denk dat dan echt het mes aan twee kanten snijdt. Ja, jij wil dus... erop reageren, Michiel? Ja, voordat uh, voordat uh, als het heeft. Ja, dat gaat kort. Dan moet je bijvoorbeeld de... niet on, uh, bezuinigen, zoals de afgelopen periode is gebeurd op ontwikkelingssamenwerking. Mm -hmm. Want dat is dan wel. En dan moet je alle, no, nogmaals, die hele keten moet je dan <tok> aanpakken. En dan moet je dus daar ook beginnen. Dan kun je ja, niet ja, bezuinigen. Ja, ja, ja. Oké, okay, uh, nou ja, GroenLinks Bedrijf van de Arbeid. Uh, wie mag het woord geven, Maaike? Of, uh, ja, we kunnen daar uh, altijd bij, denk ik, heel veel over zeggen. Maar om, om eerst in te gaan op wat, uh, wat, wat de VVD zegt als het gaat om geld... dan ben ik het roerend eens met collega Hermsen van D66. De opvang, we hebben voor, vooral nu een opvangcrisis. Want dat uh, uh, ter apel uitpeilt, dat weten we allemaal. Dus dat we <coughs> daar met, met z'n allen snel wat aan moeten doen... omdat het mensoneerende omstandigheden zijn, dat is duidelijk. Maar dat gaat Echt omdat er in de afgelopen 10, 12 jaar de hele tijd alles is wegbezuinigd. Uh, het COA, de IND, overal zijn mensen weggehaald en overal zijn plekken uh, weggehaald. Als het dan gaat om wat is goedkoper, uh, buiten, buiten, waar zijn de kosten laag? Dan zijn de kosten hoog in Nederland omdat, ze, omdat mensen ondergebracht moeten worden in hotels. Omdat we continu discussie hebben over waar vangen we ze op. Dus wij zijn er voorstander van de spreidingswet... om eerlijk over Nederland die opvang te regelen. Want in onderling overleg zijn gemeentes daar niet uitgekomen. Dus dat is één. En als het gaat om de stap die Partij van de Arbeid GroenLinks heeft gezet... of GroenLinks Partij van de Arbeid... Um, uh, die, die is ook duidelijk. Wij kijken naar het hele plaatje migranten. Je moet niet hebben over... we worden overstroomd door asielzoekers. Want als je kijkt naar het hele plaatje... dan is het migratiesaldo... dan zijn dat heel veel arbeidsmigranten die we blijkbaar voor de economie nu nodig hebben. En we moeten met elkaar toe naar een economie... waar we dat anders regelen. Mm, en, en, dat en kennismigranten en uh, En kennismigranten, studenten. Ja. Eigenlijk is asiel maar een klein deel van het, van het migratiesaldo. En dat wordt telkens gedaan alsof dat het grootste probleem is. Als het gaat om de oplossing uh, Euro Europees... Dan, dan moeten we dat ook Europees aanpakken. Want wees eerlijk, de mensen die vanuit buiten Europa naar ons land komen... bij de grenzen hebben ze ook het eerste probleem. Daar, daar kloppen al die mensen aan. En door de, daar de versterking te doen... ...het daar goed te regelen... ...en ook zorgen voor goede procedures... ...waarin meteen helder is... Hier, hier, ...hier kom je niet verder... ...daar kunnen we echt grote stappen maken... ...om mensen ook niet de illusie te geven... ...we kunnen in heel Europa gaan shoppen. Want dat is... Moeten we dan wachten op het Europese pak? Nou, dat is in juni al. Dus wat dat betreft... Uh, ...dat klinkt ver juni... maar uh, ik hoop dat we inderdaad um, um, in december een kabinet hebben. Maar dan zijn we daar bijna. En, en dan heb je die Europese regels, die gaan al in werking. En de, Nederland doet daar volmondig aan mee. Okay. Dus dan heb je dat, wat dat betreft, aan de buitengrenzen van Europa geregeld. Ja, je het en net, nog uh, één kleine opmerking. Ja. Een heel belangrijke opmerking van meneer Hermsen was natuurlijk ontwikkelingssamenwerking. Hmm. Als je ziet wat er in de wereld, onder meer door klimaat, woestijnen, hongersnood, geweld en oorlog allemaal gebeurt. En als je ziet dat mensen daar net zo'n telefoontje hebben als wij en kijken naar onze welvaart, dan is het niet gek dat mensen hun koffertje pakken en proberen naar een land te gaan waar het leven beter is. Maar kan Nederland dat uh, eigenhandig oplossen? Of met geld? N nou, maar het omgekeerde is gebeurd in de afgelopen jaren. Het is mm. enorm opbezuinigd. Eerst ging het over, we doen alleen nog maar een handelssamenwerking... en vervolgens is het helemaal afgeschaft. Ja. En dan ben je volgens mij niet wijs bezig. Laten we nou gewoon dat ouderwetse solidaire systeem... als er water ergens nodig is, dan, dan, dan hebben we Nederland nodig om dat te brengen. Laten we dat dan gewoon weer oppakken en ja. daarin Duidelijk. investeren. Duidelijk. Sven wilde reageren. En dan uh, Ronald. Ja, er werd hier uh, iets geschetst over uh, goedkoper. Uh, maar wat mijn... Uh, uh, ja, wat ik eigenlijk wil, uh, wil zeggen is dat het juist vooral doelmatig moet zijn. En we moeten ook niet wegkijken tegen de problemen die het uh, soms wel met zich uh, meebrengt. In ieder geval de, de migratie. Uh, en dat kun je dus juist tackelen om in ieder geval bij de grenzen uh, goed dat onderscheid uh, te maken. Uh, en mensen ook wellicht in de regio op te vangen of elders. Zodat het in ieder geval veel doelmatiger is. En dan kun je misschien niet één iemand helpen voor dat bedrag. Maar wellicht drie. En dan hou je wellicht ook nog geld over voor de zorg en voor defensie. En nou, zoals ik al zei, dan snijdt het mes pas echt ontwikkeld. twee kanten. Ronald. Ja. Exact. Ja, je kan zo reageren, Mike. Hier wordt dus duidelijk verschillend over gedacht, maar dat uh, is niet zo verrassend. Uh, om te beginnen ontwikkelingshulp. Voor zover ik weet, is er nog nooit een land ontwikkeld geraakt van ontwikkelingshulp. Niet één. We blijven maar starten, starten, starten. Hè? En uh, hoofdzakelijk ging dat dan uh, naar Afrika. Dat is één. Wij zijn een heel aantrekkelijk land om naartoe te komen. En het heeft alles te maken met ons gedrag. Onze vrijgevigheid. Ja? En er wordt wel eens geroepen. We zijn een rijk land. Nou, uh, sorry, we hebben 500 miljard schuld. Dus ik ben blij dat ik niet zo rijk ben. <laughs> ja, dat is gewoon de realiteit. Maar hij heeft miljonair. Niet. Dat is de realiteit niet. De realiteit is dat we hier jaarlijks miljarden aan uitgeven. En die mag altijd de Nederlandse burger uiteindelijk opwoesten. Want de overheid heeft geen geld. De overheid heeft alleen maar belastingbetalers. En... Wat er dus gebeurt, dan komen mensen die claimen vluchteling te zijn. Ze liegen over van alles en nog wat. Het eerste wat ze doen is hun paspoort weggooien. Dan krijgen ze eerst een gesprek met vluchtelingenwerk. Die vertelt hun welk verhaal ze bij de IND moeten ophangen. Die verhalen kun je naadloos over elkaar heen leggen. Die zijn allemaal gelijk. Ik ken iemand die werkt in die sport. We worden gewoon in de maling genomen door die mensen. En ze hebben gelijk. Ik zou het ook doen in hun positie. Dus ik, ik verwijt de zogenaamde vluchtelingen niets, Maar ik verwijt verwijt ons, ons land ons bestuur dat ze ten koste van de, van de burger ons in de maling laten nemen zo massaal. Jij wilde ook reageren Michiel. En dan oh ja, ja nee klopt. Ja. Uh, nou laat ik zo zeggen ja. Ja, dat inderdaad het systeem uh, niet klopt, maar niet vanwege de reden die de PVV aanhaalt. Uh, nee we moeten echt wel we moeten het echt uit elkaar gaan halen. Want migranten zijn wat anders dan asielzoekers. Asielzoekers noemen, nemen al af jarenlang. Dat is echt een trend is dalende. Migranten neemt toe en dat komt omdat we best wel wat arbeid nodig hebben. En als je wil dat er geen migratie plaatsvindt... dan moet je misschien bepaalde banen gewoon gaan opheffen. En iedereen kijkt, denk ik, ook nog wel als Voetbal Insight. Dat was een mooie discussie die tussen Vincent Carmans volgens mij, en een, en een econoom. Van wat moet je dan doen? Dat betekent gewoon dat je bepaalde banen, bepaalde economieën... moet je dan gewoon gaan stoppen als we de migratie stoppen. Dus dat is echt een keuze die je moet maken. Maar dat zijn wel allemaal banen die wij als Nederlanders vaak niet meer willen doen. En als dat de keuze is die we willen maken, dat is prima... Maar dan hebben we ook een ander soort probleem. Dan moet het anders oplossen. Wat het wel oplevert, is enorm veel ruimte. Omdat we gewoon bepaalde distributiecentra niet meer hebben. Kunnen we wel heel veel woningen neerzetten. Ja. Dat is ook een van de dingen die wij proberen te doen. Is zo'n leeg gebouw er ook woningen te gaan plaatsen. Om het op een andere manier ja, te gaan doen. Ja, ja. ja, Daar komen we zo nog even op op goed. Uh, jij wilde nog reageren, uh, uh, Maaike. Ja, uh, of uh, uh, Karim, sorry. Ja. Ik spreek met één mond. Spreek met twee ja, ja. met... stemmen uit één mond. Heel knap. Uh, nee, maar wat Michiel zegt is terecht. En uh, het probleem een beetje met deze discussie is. Hij is enorm verengd door de PVV naar asiel. Asiel is maar een, een relatief gezien klein deel van de hele migranteninstroom. En het is heel erg jammer dat die discussie dus niet in de breedte wordt gevoerd. Want als we het over migratie als geheel kunnen hebben. dan kunnen we pas echt dingen gaan oplossen. Asiel is maar oprecht een relatief klein gedeelte van het probleem. We hebben in Zandvoort volgens mij het meeste last ook... van arbeidsmigranten die hier rondlopen te zeulen... op straat uh, met bier, uh, alleen maar biertjes lopen weg te tikken. Dat merken we hier in Zandvoort ook. En daar doen we niks. aan. We mm. hebben daar vragen als groenlinks over gesteld... aan de burgemeester onder andere ook. Dus ja, als, als je heel eerlijk bent... en het eerlijke verhaal vertelt over migratie... dan is het niet het verhaal van de PVV... dat het alleen maar hamert op asielmigratie... maar is het juist die brede migratie aanpakken... dus naar die bandbreedte gaan die er staat en openstaan voor oorlog, geweld, politieke achtervolging... en uh, ja, omgeaardheid dat je dat niet meer in een land mag zijn. Dus hm. laten we alsjeblieft stoppen met naar de PVV luisteren op dit punt. Uh, en het asiel, dat hebben we nu al gehoord. Maar laten we nou eens een keertje de handen uit de mouwen steken... en die hele migratie als geheel aanpakken. Want dan gaan we pas echt... Nou, dat is het goede, inderdaad. Nou, ik wil even nog uh, aan. aan, aan uh, ging je nou kloppen? Ja, ik oh. dus. <laughs> ja, dat is dat is een betoog. Ja, je, ja. Ja, je moet daar wel maken, meneer uh, uh, Wat er ook mee te maken heeft, is uh, ACC. Ze hebben hadden het net al over. En daar doet het soms heel erg moeilijk over. Jullie, jullie niet, denk ik, hè, De GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar... Nou, we hebben één standpunt altijd gehad, en dat is dat wij niet vinden dat in Noord nog een. Als ze een de zou komen, dat het niet in Noord Maar in de Zuid wel, bijvoorbeeld? Dat, dat zou een optie zijn. Ja. Maar in Noord niet. Want we vinden dat Noord al zoveel heeft moeten oplossen en moeten oppakken. Ja. We vinden dat Zandvoort Noord daar niet uh, Oké. Okay. Ik denk dat dit weer ja. een hele discussie ja. wordt nou voor ja, 28, uh, uh, 28 uh, maart of zo. Oké, okay, nee, maar goed. Uh, <laughs> ja, hij ja, hij heeft gelijk. Dat heeft mensen geluid. weten hoe, hoe ze erin staan. We sluiten hem zo af. Uh, ja, maar uh, nog even. Ja, ja. Dus, uh, nee, ja, ja, nee, dus nee dus volgens mij is het helemaal geen uh, discussie. Want als je gewoon überhaupt kijkt naar de ruimte... waar bijvoorbeeld gebouwd kan worden in Zandvoort ja dan is het een ongelooflijk minuscule percentage. Dus het is helemaal niet ja. logisch dat je hier gaat zoeken ja. naar een locatie voor een AZC. Dat is ongelooflijk moeilijk ja, en ook helemaal niet wenselijk. Dus het kan veel beter en veel makkelijker ja, ergens anders. En dat komt niet ja. omdat uh, we heel uh, moeilijk en ingewikkeld doen. Maar dat komt gewoon te, omdat we te maken hebben met uh, de feiten. En dat is dat we gewoon omringd zijn ten duinlandschap en gewoon niet heel veel kunnen. Nee, begrijp je dat? Maar woningbouw het het bijvoorbeeld hetzelfde probleem eigenlijk. Hè? Ja. Afsluiten. Ja, we gaan afsluiten. Wil ja, jij nog de laatste woorden van uh, Ronald? Ja, want meneer Drommel heeft helemaal gelijk. Om te beginnen hebben we de ruimte niet. Maar buiten dat, als je mensen binnenhaalt uit bepaalde culturen waarin vrouwen worden gedwongen er drastisch anders bij te lopen dan bijvoorbeeld in een badplaats dat wij zijn, dan lijkt het ons niet handig om dat in huis te halen. Sowieso niet. Oké, okay, nou. Uh, Michiel nog? Eentje nog? Eén zin. Ja, nou één zin... Het is niet in één zin te bevatten. Nee. Wat je ziet, en ik zeg het nogmaals... angst is echt een slechte raadgever. Ja, dat het klopt dat, we, dat, dat mensen ontevreden zijn... en daar moeten we ook heel goed luisteren naar de, de, de, de kiezers van PVV... Mm -hmm. van waarom zijn jullie dan zo daartegen... is enerzijds angst en anderzijds een ongelijkheid... die wordt geschetst, maar uh, die er niet is... En daar moeten we naar luisteren. Dus we moeten wel fundamenteel naar het systeem gaan kijken... van hoe lossen we dit op. Hm. Maar we moeten ook solidair zijn naar andere gemeenten... als zij zitten met overvolle ACC's. Ja. Ja. Dan moeten we gewoon naar een goede verdeling komen. Ja. En dan moeten we dat probleem oplossen. Procedure zor zorgen hm. dat ze of uitgeprocedeerd zijn... of die volgende stap nemen... Hm. En dan vervolgens ga ik ook tegelijkertijd kijken hoe we het oplossen. Ja, oké. Dankjewel, Michiel. Dit onderwerp is ongetwijfeld om te terugkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. denk Want dan is het nog niet opgelost, denk ik. Maar we gaan eerst naar de muziek. Wat voor muziek heb je klaarstaan? Doe maar, de bom. Oh, doe maar. Ja, de bom. Goedemorgen in Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Een nette pak, diploma's en een checks op zak. met Polen zijn mijn woorden schaal, schaal, schaal. de bouwen, de stad naast jou, Laat maar vallen, komt er toch al van het geef of je rent. Kijk, jou nooit, je nooit zoeken, zoeken, weten wie jij bent. Zo weten wie wie jij bent. Van succes tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie bent voordat het te laat is. Want als de boom zat, lig ik in mijn net een pak diploma's en mijn checks op zak met volus. En mijn woorden schalt, schaal, schalt. Onder de vergebouwen van de stad. Laat maar van vallen vanvallen, het komt er toch wel van het geef hier of je bent. Heb jij nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. Maar, de bom. Ik, had, ik had graag aan uh, het CDA willen vragen hoe de uitkleier van Bontebal uh, schade of geen schade zou aanrichten. Bij. Ja, helaas zijn ja, ze er niet bij. En dat ga ik ook niet aan jullie vragen. Oh, was... um, want daar hebben jullie allemaal wel een mening over. Ja. Maar ik wil dus gelijk door naar uh, de volgende discussie. Ja, dat is, terecht, is um, Iedereen roept bouwen 10 steden, 100.000 woningen, um, 100.000 woningen PvdA... aan het eind van stikstof. Dat is wel grappig, hè? Iedereen bouwt en het stikstofslot moet eraf voor de PVNA. Hoe, hoe komt dat? Rijmt dat nog? Nou ja, eerst, ik, eerst was het PVNA GroenLinks nogal stevig over de CO2-uitstoot. Ja, klopt. En nu gaat het slot eraf. Nou ja, je moet van mij stikstof oplossen wil je gaan bouwen. Dat is logisch. Dus dat is wat daarmee bedoeld wordt. Maar hoe los je dat op? Ik bedoel, je kan de stikstofstormen niet wegcijferen, toch wel? Uh, je, je, je kan <coughs> sorry, een aantal dingen doen. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar uh, het uitkopen van boeren... op plekken waarvan je denkt dat daar de natuur moet worden, worden hersteld. Je zou kunnen kijken of we iets met de regelgeving kunnen doen... Uh, die wat meer in lijn met de rest van Europa laten lopen. Dus je hebt, je hebt genoeg onderdelen en manieren om dat te doen. Het probleem is, we hebben een kabinet gehad die dat gewoon niet heeft gedaan... Sterker nog, de nieuwe, uh, de nieuwe regels voor pasmelders. Uh, ja, dat Leuk dat dat wordt opgelost. Maar daarvan wordt nu ook alweer breed in de media uitgemeten... dat dat ook het jullie gaat houden... en dat dat gewoon eigenlijk een trucje is voor de verkiezingen. Ik uh, wil even naar uh, Sven toe, want die moet straks weg. En ik wil wel graag zijn mening horen over bouwen, bouwen, bouwen. En stikstof. Um, ja, laten we dan maar eventjes bij uh, de stikstof uh, beginnen. Want in Nederland hebben we ongelooflijk uh, veel regels. Nou, dat is ook uh, goed om in ieder geval onze rechten ook te beschermen. En een van die dingen die we hebben bedacht... is dat we natuur ook heel erg belangrijk vinden. En ik hoor heel vaak ook gezegd... ja, de boeren die zorgen voor ons voedsel. Um, dat vind ik altijd, dat klopt ongetwijfeld wel. Maar wat echt voor ons voedsel zorgt... dat is uiteindelijk de natuur. Want ik heb nog nooit een boer gegeten... maar wel in ieder geval de producten uh, die hij <lacht> maakt. En we hebben um, in ieder geval destijds afgesproken... dat we onze natuur moeten beschermen. Nou, en in Nederland is dat vrij ingewikkeld. Want we zijn een heel dichtbevolkt land. We willen alles. Wonen, recreëren, boeren. Maar ook industrie. Dus dat gaat lastig. En we hebben in ieder geval stikstof als parameter gevonden... om te kijken hoe het gaat met onze natuur. En dat is een heel ingewikkeld onderwerp. Maar laatst was er ook een, nou ja, op tv een explainer. Daar ging het in ieder geval wat meer in de diepte. En in sommige natuurgebieden is bijvoorbeeld de zuurtegraad van de bodem zuurder dan Coca-Cola. En dat kwam erop neer dat slakken daar niet meer kunnen leven... omdat die simpelweg oplossen. En dan kunnen we zeggen, dan hebben we geen probleem. Maar dat is een beetje wegkijken voor de feiten. Alleen de oplossing is dan lastig. Want bij wie zeg je dan, het moet even iets minder... zodat iets anders meer kan? En persoonlijk zou ik zeggen, de oplossing is heel makkelijk. Um, want als juist bijvoorbeeld bij bepaalde piekuitstoters... Um, ja, als dat bijvoorbeeld ervoor kan zorgen dat woningbouw wel mogelijk is... ja, hoe erg zou het zijn als jij je bedrijf moet opgeven... maar je wordt multimiljonair gemaakt? Nou, ik zou gelijk tekenen bij het kruisje... Um, en dan vermaak ik me wel de rest van mijn leven. En dan zijn we denk ik ook veel goedkoper uit... dan dat we hele ingewikkelde regelingen gaan bedenken. Dus persoonlijk zou ik zeggen, volgens mij is dat gewoon echt de oplossing. Dan kun je heel selectief zijn... en je gaat ook niet iemand uitkopen voor 120% van de waarde... Maar ga gewoon met een royaal pot uh, de boer op. Nou, En je zou succes, zo succes oogsten. Nou, alle boeren miljonair, hoor. Die staan allemaal in de rij nee, bij... Nee, uh, niet uh, allemaal, maar juist heel selectief waar het ja, ja, ja, ja is. Ja, ja, en ja. dat is niet uh, duur of niet goedkoop, ja. maar doelmatig. We gaan door naar de volgende uh, partij. Uh, de PVV, door vereenvoudiging van de Europese regels, um, komen straks met 67.000 nieuwe huurwoningen. Ja, nou, maar ik te... zie je al, al, al schudden op het betoog van Sven. Nou, om te beginnen is het een grap dat de, de Europese regelgeving, die heeft helemaal niks gezegd over stikstof. Die hebben gezegd, de natuur mag niet achteruit gaan in Natura 2000 gebieden. Is dat niet een beetje hetzelfde? Mm, nee, dat is heel wat anders. Want in de fysieke wereld, in de echte wereld, voor mensen met kennis van zaken, van biochemie enzovoort, is er geen stikstofprobleem. De, de hoeveelheid reactieve stikstofverbindingen, want daar hebben we het over, nou met name ammoniak en NO2, is sinds 1990 enorm afgenomen. Ammoniak met twee derde afgenomen en NO2, stikstofdioxide, gehalveerd. En hoe komt dat? Dat laatste. Veel schonere verbrandingsmotoren. Als je af en toe fietst of met je auto rijdt achter een auto uit de jaren 60, dan kun je hem gewoon ruiken. Ja? Dat, dat weten we allemaal als we een beetje een werkend reukorgaan hebben. Wat er hier is gebeurd met het stikstofverhaal is door een uitspraak van de Raad van State is het probleem ontstaan. Het is een administratief probleem. Als mensen zich in de materie willen verdiepen kan ik de website stikstofinfo.net aanbevelen. Dat is één. Nou, 100.000 woningen. De bouwcapaciteit van Bouw het Nederland is maximaal 70.000 woningen per jaar. Dus die 100.000 ga je sowieso niet halen. De eerste half jaar van dit jaar, 32.000 woningen zijn er gebouwd. Dus 100.000 woningen bouwen is een illusie. Dat is een illusie. Dus wat gaat de PVV doen? Ja, nou, de, in hun een eentje heel weinig. Want uh, ja. 76 zetels zie ik niet zitten. Nee. Maar uh, ik laat me graag aangenaam verrassen natuurlijk. Okay. Uh, dat, is, uh, dat mogen duidelijk zijn. Dan gaan we naar uh, de tien steden erbij. D66. Mm -hmm. um, D66, dat, D66, dat uh, is natuurlijk een hele tijd de slogan geweest... Uh, uh, als men op televisie en in debatten kwam. Maar er staat in het programma toch 70.000 op jaarbasis. En, en, uh, hoe gaat het dan met die tien steden? Is dat een lange termijnplanning? Ja, natuurlijk is het een lange termijnplanning. Wat we zeggen is, van, het kan wel. En nogmaals, woningbouw is echt een, een, een, een samenloop van omstandigheden... Uh, Gisteren nee, gister kwam mijn schoonvader met een column en ik weet niet meer voor door wie geschreven Ik zat nog op te zoeken ze zeiden John van Heuvel, maar dat zal wel niet kloppen. Uh, we spelen geen monopolie met de woningmarkt, maar shit-monopolie. Uh, en dat weten we allemaal. Je, gaat, je gooit je dobbelsteen, je zit elke keer een stap verder... en vervolgens eh, wordt het nog steeds slecht, je moet steeds meer betalen. Uh, dat zijn we deels aan het doen. En waarom zijn we dat aan het doen? Volgens mij was het uh, minister van het CDA, hoe heet hij ook alweer, uh, met, uh, met zijn schoentjes. Hugo de Jonge. Hugo de Jonge, dankjewel. Die schoen. Die, is... die heeft dus bepaald, zeg maar, dat, we, ja, nou ja, dat, is, het meeste, dat is zijn trademark. Um, maar wat je ziet is dat, dat zij eigenlijk uh, het bijna onmogelijk maken... Om, uh, om een particuliere verhuur mogelijk te maken. Hè. We moeten allemaal onder een bepaalde grens. En wat er dus gebeurt, is dat je ziet dat het dus onbetaald wordt... en dat ze die woning gaan afstoten tegelijkertijd vinden we, ook, vinden we blijkbaar ook met z'n allen... dat het allemaal betaalbaar moet blijven. Maar er is geen geld zeg maar, om te zorgen dat het betaalbaar blijft. Dus blijven investeerders weg. Uh, en zo krijg je een samenloop van omstandigheden. We noemen shitmonopolie. Ik heb de term niet bedacht, maar dat was toch mm -hmm. goed beschrijven. Als ik het nog vind, dan zal ik het nog een keer nasturen. Uh, maar dat was heel interessant. Tegelijkertijd is inderdaad de Raad van State een uitspraak gedaan... omdat uh, het beleid wat door de Nederlandse overheid opgesteld was... niet klopte. Uh, vervolgens zou deze. Uh, was, uh, het, uh, dat was in het kabinet schoof. Die zouden dit oplossen. En die zijn. Hm, we losten het niet op. Dus wat gebeurt er nu? Nu worden er geen natuurvergunningen meer afgegeven. omdat er geen duidelijk kader is. Mm -hmm. En de partijen die nu aan de macht zijn. willen daar nog steeds geen duidelijk kader over verschaffen. En dat is het probleem. Okay. Daarom stagneert nu alles. Dus een, de, en, een, dat zijn, en dat zijn meerdere factoren. Ja. Dus we kunnen het niet alleen loszien. Dus als je betaalbaar een sociale huur wil, dan moet je investeren. Dan moet, kan je niet als overheid zeggen en dat je betaalde niet. Overigens over schoentjes. Eh, ik ken ook een wethouder in Zandvoort, die heeft ook van die schoentjes. Maar dat mogen jullie zelf uitzoeken. Aan de overkant de zit die... er druk te schrijven, Karim. Volgens mij was die van D66. <laughs> dat ga ik niet vertellen. Um, nee, er zijn, twee, er zijn twee opmerkingen die ik wil maken. Allereerst, we hadden het net natuurlijk over de migratiecrisis. Wat ik niet snap is, regeren is vooruitgang zover ik altijd heb geleerd... Um, waarom bouwen we ook niet... en die deal kunnen we hier meteen in Zandvoort ook sluiten aan deze tafel... waarom zeggen we niet... we moeten sowieso statushouders vestigen in Zandvoort... laten we al onze woningbouwprojecten... dus stel we gaan 750 woningen bijbouwen... laten we daar gewoon een plus op zetten... voor die statushouders... zodat we ook nog eens een keertje extra dat gewoon meenemen... in, in, onze, in onze bouw. Maar hoe bedoel je een plus op zetten? als we dus extra, extra bijbouwen... Ja. weten dat we elk jaar een extra aantal statushouders in Zandvoort... Ja, ja, dat klopt. waarom bouwen we daar niet gewoon extra huizen voor? Ja, maar goed, dus er moeten wel passen in dat geheel. Ik bedoel, ja, en nee. elk huis wat je voor een statushouder... die is daar niet voor, een is. Het, als je het... Nee, maar, ja, als je het, het, zijn Nederlanders, als je het 10% maar. bijbouwt... dan hebben we onze taakstelling er ook bij. Dan hebben we, en de zandvoorders hebben een huis... en de statushouders hebben een huis... en dan is de discussie er niet meer. Dus dat lijkt me een goede oplossing voor zandvoort. Uh, maar we hebben het over de landelijke politiek. Ja. Uh, dan hoor ik meneer Drommel hier naast mij zeggen... van ja, we moeten gewoon... Nou, elke boer miljonair maken, dat zei hij nog net niet. Maar hij zei wel dat we. De boeren heel die. Ja, heel selectief moet je miljonair maken. Maar daarvoor heeft de overheid wel geld nodig. En we hadden een hele mooie pot met geld. Die we zo konden uitdelen. In dit geval aan de boeren. Alleen, er is een kabinet geweest met de VVD die erin zat. En wat is er met die pot geld gebeurd? Die is gewoon helemaal leeg gekiept. Op een, op een klein deel na. Dus ja, dan kun je dat. Dan kun je dat eens dan, dan een leuk idee hebben. Maar dan moet je er ook geld voor bij. bij moet je wel water bij de wijn doen eigenlijk. En dat gebeurt niet. Er is drommel nog. Ja, ik hoorde net weer een idee om uh, bij woningbouwprojecten uh, ja, woningen op te plussen. Uh, in ieder geval voor statushouders. Maar wat we eigenlijk zien in Zandvoort, uh, in, dat is eigenlijk heel landelijk gezien... is dat we ongelooflijk veel eisen stellen aan woningen. Ongelooflijk veel regels eisen van de kwaliteit. Uh, en dat wordt het alleen maar duurder van. En hier zie ik weer een maatregel waar het alleen maar duurder van wordt. En ik denk juist als we ja, bouwen ook aantrekkelijk willen uh, gaan maken en ook betaalbaar voor een hele grote doelgroep hier in Nederland... Ja, dan moeten we ervoor zorgen dat het niet alsmaar duurder en duurder wordt. Oké, Ja, Het wordt niet duurder, je moet investeren. Ik denk dat dat het belangrijkste term is, is investeren. Dat is... dat is wat je doet. Je investeert in de samenleving en dat mag wel wat kosten. Tegelijkertijd vinden wij vanuit D66 dat we oh. ook wat moeten doen met die leegstaande gebouwen. kantoorpanden die leegstaan, winkel, uh, winkels die leegstaan... We kunnen wel elke keer blijven hameren van de winkel staan moet vol zijn. We kunnen ook zeggen: gebruik misbruik regels. Want er zijn regels, maar kun je ze ook misbruiken? Misbruik regels om te zorgen dat er gewoon ruimte ontstaat. Okay. En als er ruimte ontstaat, plus verdichten, want dat moeten we ook gewoon doen. We moeten ook omhoog, dat hebben we ook al een paar keer gezegd. Maar laten we ook gewoon kijken naar alternatieven. En die alternatief van die 10T is helemaal niet zo'n gek idee, want wat wij al jaren doen is inpolderen. En als we grond bijspuiten, betekent ook gewoon... dat we ook daar weer uh, mogelijkheden kunnen zien en kunnen bouwen. En dan wordt het misschien wat interessant om het integraal te doen. Oké, okay, uh, Ronald. En daarna uh, de PvdA. Maike. Ja, dankjewel. Ik wil toch wel even ingaan op het verhaal van uh, boeren miljonair maken. Want <laughs> <laughs> dat is uh, een sprookje <laughs> om te beginnen. Kijk, de landbouw is in de loop der jaren nogal veranderd. Hè? Dus uh, De die gebruiken we niet meer... En een paard voor, voor zo'n ding om een spoor te trekken, om te ploegen, dat gaat tegenwoordig echt wel anders. Het huidige boerenbedrijf is enorm kapitaalintensief. Ja. Een, een, een dure trekker, een flinke trekker, kost gewoon 3,5 ton. Ja. Een automatische melkinstallatie, je wilt niet weten wat het kost. Nou, die boeren maken een berekening. Is het handig om te investeren in een extra automatische melkinstallatie? Ik heb zoveel koeien. Oké, okay, die investering die is gerechtvaardigd. En dan komt de overheid langs die zegt, ik moet de veestapel inkrimpen. Ja, dan is het einde verhaal voor die boer. Als je nu zegt tegen een boer, hier heb je een paar miljoen... dan zegt hij niet dank u wel, want dat gaat gelijk naar de Rabobank... waar hij al die gelden heeft moeten lenen om die investeringen te doen. Dus je maakt die boer helemaal niet uh, miljonair, dat is een sprookje. Dus we blijven gewoon doorgaan. Uh, als laatste... Ja, een, een aantal dingen zijn gezegd waar ik toch even op wil reageren. Bijvoorbeeld alsof het een administratief probleem is... Maar onze gezondheid is wel afhankelijk van de goed werkende natuur. En in ieder geval waardeer ik van de collega van de VVD... dat hij kijkt naar de oplossing. Maar het is volgens mij niet de oplossing. Want we moeten wel uitgaan van dat we dat oppervlaktewater en die natuur... dat we daar echt een inzet moeten doen. Want dat verhaal van die slak, dat is geen sprookje. Nee. Dat, is, dat is één. Nee. En als het gaat, eh, precies. Als het gaat om eh, dat wij echt willen bouwen... dat wil Partij van de Arbeid GroenLinks echt die 100.000 woningen erbij bouwen. Hetzelfde wat wij hier op Zandvoort doen... Kijken naar wat je kunt met de schaarse ruimte. En dan moet je misschien concessies doen aan de grootte van de woning. Maar vergeet ook niet dat uh, ik ben van de, van de jaren tachtig geen woning, geen kroning. Toen hadden we ook een probleem met die lange wachttijden en te weinig woningen. Uh, dat hebben we opgelost door die corporaties flink wat bij te laten bouwen. Dat is ook precies wat je nu moet doen. Want je hebt nu het verschil tussen mensen die in een huis wonen... en wat ook een deel een belegging is. En mensen die gewoon afhankelijk zijn... Van wat de woningmarkt is, geen woningmarkt, maar wat de corporaties aan kunnen bieden. Vroeger waren dat de lage en de middeninkomens die gewoon fijn konden huren, en dat moet echt weer gebeuren. Je moet voor een betaalbare huur, en dat is niet de betaalbare prijs van de, van de woning. Als je kijkt naar de bouwkosten, daar moet de regering gewoon wat aan doen. En dan heb je een ander soort kabinet nodig. Dat gaan we zien na volgende week woensdag. Dan gaan we gaan weer naar de muziek. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. En nu een toon, die specially voor me Strange Fruit. swinging in the southern breeze strange fruit hanging from the poplar trees pastoral scene of the gallant south the bulging eyes and the twisted mouth scent of magnolia sweet and fresh then the sudden smell of burning flesh Here is a fruit For the crows to pluck For the rain together For the wind to suck For the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. We, gaan, uh, we hebben nog, in, een, -discussie we hebben nog die 21 kant. minuten in uh, deze uh, Goedemorgen-Standvoort. Nou, ik heb nog wat, hoor uh, Ja, maar ik, ik zeg alleen maar dat we 21 <laughs> minuten nog hebben. Dus, uh, ja, we gaan nog even over de uh, hypotheekrente-aftrek, uh, hadden we ook uh, genoemd. Want yes. dat zal toch nog een mensen aangaan, hè. Uh, uh, Even kijken hoe de partijen erin staan. Nou, het het uh, jammer is dat Sven nu weg moest, want die liep ja. gewoon ja, heel hard Sven handen af Zeg handen af. Ja, dat klopt, ja. Dat vinden jullie dat ook of niet? als je het nou bij het GroenLinks? GroenLinks? Absoluut, ja, absoluut niet. Handen af? Nee, niet. Niet? niet. Handen, handen aan de hypotheekrenteaftrek. Uh, en uh, gefaseerd afbouwen. Ja, ja, ja. Gewoon lekker laten betalen de mensen? Of bedoel nee, je dat nee, dan niet? gefaseerd dat oh. de hypotheekrenteaftrek gewoon afbouwen. Uh, en dat in de inkomens teruggeven aan de mensen. In hoeveel jaar? Uh, dat hebben wij in, uh, voor mij hebben in ons verkiezingsprogramma 12 jaar. Uh, maar je moet in een coalitieland moet je met elkaar onderhandelen. Dus het zou ook zo maar 15 jaar kunnen zijn. Maar als je het teruggeeft aan de mensen, dan is het toch helemaal niet, dat is dan niet nodig, toch? Of is het echt fout? Jawel, ik denk dat het probleem nu met de hypotheekrenteaftrek is dat we eigenlijk subsidiëren, of huisverkopers subsidiëren. Ja. En dat betaalt heel sec gezegd de, de, de huurmarkt. De, mm -hmm. de huurders eigenlijk in het land. Want die krijgen, die krijgen geen, uh, geen, geen subsidie in die zin. Nee, maar ik bedoel, als, als je het er afbouwt, dan hou je dus geld over, voor de overheid, ja. neem ik aan. En als de overheid het daarna weer terug moet geven aan de burgers, dan, dan, dan, dan, dan, dan bereik je toch niet zoveel. Dat gaat om de verkoopprijs. Ja, Oké, okay. Maar ja, die gaan naar beneden dan? Je, ja, doordat je de hypotheekrenteaftrek hebt. Uh, worden die verkoopprijzen kunstmatig hoog gehouden? Okay. Als we die hypotheekrente-aftrek afbouwen, want we vinden ook niet dat je iemand nu in één keer uh, zijn geld moet afpakken, en dat geld weer terug laat vloeien via de inkomstenbelasting, die dan ook omlaag gaat... Ja. dan kan een veel grotere groep zou eventueel een huis kunnen kopen, want er is meer inkomen. Plus, ja. die uh, race to the bottom qua huizenprijzen, zo duur mogelijk, uh, die stoppen we dan ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Want de huizenprijzen stijgen minder snel of uh, kunnen we wellicht enigszins dalen. Al lijkt me dat een ut utopische gedachte. Ja. We kunnen in ieder geval meer mensen in principe aan een huis helpen daardoor. Ja, begrijp ik. Uh, hoe staat de Pvv? Uh, uh, nou, met, uh, ja, ik heb het daar toevallig persoonlijke ervaring mee. Kijk, vroeger hadden we premiekoopwoning en, uh, de overheid, en wat, je hebt ook nog uh, nationale hypotheekgarantie. Ja, garantie, ja. De overheid wilde gewoon woningbezit stimuleren. Ja? Mm -hmm. Mensen in staat stellen om een, een woning te kunnen kopen. Nou, daartoe is die hypotheekrenteaftrek uh, in het leven geroepen. Om, de, om het te kunnen bekostigen. En als je dan nu, nadat mensen een huis hebben gekocht die, die aftrek eraf haalt... Ja, dan, dan duw je de prijzen omlaag, maar je zal maar net sinds kort een huis hebben gekocht voor een bepaalde prijs... en de overheid gaat kunstmatig de waarde van je woning naar beneden duwen. Nou, dan kom je dus zogenaamd onder water te staan. Daar zou ik persoonlijk niet blij van worden. Nee, Want... maar je krijgt het dan aan de andere kant weer terug. Net, uh... Ja, maar dat is dus wat de overheid altijd doet. Het is geld rondpompen en die pomp is nogal duur. Hè? Want het aantal ja. rijksambtenaren is de laatste jaren verdubbeld naar 148.000... en die willen ook brood op de plank hebben. Het dus omvang van de overheid is een ander probleem. Maar wat je dus nu aan het doen bent is gewoon tijdens het spel de regels veranderen. En wat er op een gegeven moment in het leven is geroepen... is de, de huurwaarde voor ver. Uh -huh. Ten opzichte van huurders werd het niet eerlijk gevonden... om huizen <coughs> te bevoordelen. Uh -huh. is wat voor te zeggen. Ja, en, uh, maar nou, heb je huis afgelost? En dat heb ik dan toevallig recent gedaan. Maar de huurwaarde voor ver blijft wel gewoon staan. Hè? Uh -huh. En nog sterker, wat zegt de overheid nu? Van, oh, u heeft overwaarde. Nou, dat is... Uh, dat is bezit en dan gaan we belasten. Dus dan helemaal. moet ik straks huur gaan betalen voor mijn eigen huis. Dus ja, een betrouwbare overheid. Daar vind ik wel van. Oké, okay, uh, D66. Uh, ja, door. kijk, bij ons is die ook niet zo heel makkelijk af, uh, uitgelegd. Maar het is inderdaad geleidelijke afbouw van de hypotheekrente aftrek. Nee. Over hoeveel jaar? Volgens mij even uit mijn hoofd uh, 15 jaar hebben ze staan. In alle programma's staat uh, gevarieerde uh, jaren. Klopt, uh, de, klopt. De, ja, de, de mindere, nou, ik mag niet ja. de andere, maar lagere partijen, klopt, hebben ze zelfs over 30 jaar. Hm. Ja, en, en het ligt een beetje aan hoe je hem inzet. En natuurlijk is het allemaal uitgerekend. Maar er zit, zit wel wat in, in de zin van uh, maar dan krijg je dus eigenlijk dat als die hypotheekrente wordt afgebouwd, dat ook automatisch zeg maar, dat geld wat we mm -hmm. daarmee besparen, zeg maar, automatisch wordt ingepompt om de inkomstenbelasting te mm -hmm. verlagen. Dus dat betekent dat lonen weer gaat wer of, uh, werken weer gaat lonen. Want dat is denk ik een van de belangrijkste items daarin. Tegelijkertijd willen wij ook gewoon dat btw-tarief... bijvoorbeeld voor nieuwbouw uh, verlagen. Zodat je op die manier ook investeren in nieuwbouw... weer interessant ja. maakt om de btw ten ieder geval niet door te belasten. Zo zitten allemaal van die zaken bij elkaar... waarvan je zegt, mm. ja, en wat moeten we hiermee gaan doen? Maar we zeggen tegelijkertijd ook... even losstaand van wat de pv aangaf over het eigen woningforfait... om voor de duurste huizen die wel te gaan verhogen... Mm -hmm dat je op die manier het ook weer een beetje eerlijk maakt. Echt gaan nivelleren. En dat zijn weinig partijen die daarover nagedacht ja. hebben. Maar wij durven die stap wel te maken. Ja, Als maar ja, de normale burgers zal niet zo enorm de diepte ingaan. Maar die willen gewoon ja. weten, gaat het mij uh, 300 euro per maand meer kosten? Daarom. Ja, kijk, bij dat soort cijfers zijn er sowieso... Hè, God, die feitencheckers die je, je allemaal uh, nazoeken, ja. die kloppen sowieso ja, nee. niet. nee. Dus dat uh, leidt wel niet. Nee, die kloppen niet. Nee, het okay. is niet zo dat je opeens 400 euro achteruit gaat. Nou ja, dat bedoel ik. Uh, het is het is dat, dat wil ik weten. Ook, dat ja. is even niet gelijk ja, afbouw. De, ja. de, de, de grap is dat ook hier bij de woningbouw en ook bij de zorg, uh, als je het CBP pakt, dat een aantal modellen daar gewoon niet in passen. En daar zit er eentje van over die 300 en 400 euro. Uh, dat is wel heel vreemd, hè? Dat klopt. Dat is een frame. Dat vind ik wel. Dat, dat is een frame, dat cijfer is, is niet onderbouwd. Maar hm. als je dat maar vaak genoeg gaat zeggen, dan is het waar. Dan, dan gaat het dan ze dan zelf wordt hetzelfde lopen. met het aantal uh, asielzoekers uh, en de druk op de woningmarkt. Als je het maar vaag, vaak genoeg roept dan lijkt dat een bepaalde waarheid te verkondigen. Hm. Nou ja, druk ja, ja, op de wegkeken. woningmarkt kunnen we wel eens zijn dat het groot is natuurlijk. Ja, maar de druk op de... op de woningmarkt wordt niet veroorzaakt... door mensen die hier vandaag binnenkomen. Nee, dat ook niet. De druk op, op de niet. woningmarkt is veroorzaakt... Dat... omdat er gewoon tientallen jaren niet goed gewerkt is... Hm. aan het uitbouwen van de woningen. Omdat er veel meer eenpersoonshuishoudens zijn bijvoorbeeld. Toen partij omdat... van de arbeid aan de macht En omdat was, woningen als beleggingen worden beschouwd... in plaats van dat hm. wat je nodig hebt... een fijn en veilig dak boven hm. je hoofd. Hm. Bijvoorbeeld de, de, de populaire Airbnbs, het, het verhuren voor toerisme, zorgt er wel voor dat woningen. Wij hadden vroeger hadden we de zomerhuisjes tot onze beschikking. Hm. Als je jong was en je wilde ja, ja. het huis uit en op kamers. Dat bestaat allemaal niet meer, nou, want dat nou, zijn allemaal nou ja. uh, uh, Airbnbs geworden. Hm. En dat mag? Ik bedoel, als dat uh, legaal is ja. en als dat goed geregeld is, dat mag? Maar die woningmarkt is daardoor veranderd, onder meer. Ja, oké, okay. uh, Michiel. Je... Ja, nee, dat, dat klopt ook. Die woningmarkt is ook veranderd. Hè. Nou, de, de, de populairste uh, f, uh, PVDA binnen investeerders is, was altijd vermeend. Omdat die het mogelijk maakte om dat soort dingen: hè. Die investeren makkelijk, uh, echt uh, makkelijk te maken. Dat uh, gaf enorme belastingvoordelen. Kon je, het, uh, je, kon je investeren en vervolgens je woning afschrijven. En dan heel, heel laag doorverkopen aan jezelf. Het was echt een fantastische constructie. Nou, gelukkig is dat gestopt. Uh, en tegelijkertijd ja, is het gewoon echt heel lastig. Want uh, de hypotheekrenteaftrek aftrek stuurt ook de prijs omhoog. Dus tekorten in combinatie met de hypotheekrenteaftrek, maakt gewoon dat de vraagprijs omhoog gaat. Ja. Nou, dan krijg je dus dat bepaalde woningen onbetaalbaar wonen. En, da en dan ga je dus in zo'n constructie zitten... dat het, dat het dus ja, inderdaad... Ja, ja, dan ja. krijg je echt shitmonopolie op de woningmarkt. Want dat mm, is het. Mm. Ja, nogmaals, niet mijn termen van iemand anders. Nee, begrepen. Maar ik, ik, ik, dat, dat is hoe het werkt. Uh, wat wij dan voorstellen ook... maar dat, daar hoor je ook weinig partijen over... is die woningsplitsing. Mm -hmm. Want nu is het zo, als ik mijn woning wil splitsen... of ik wil een kamer verhuren of ik wil iets anders doen... kan het allemaal niet, want dat heeft allemaal effect... op mijn hypotheek, op mijn, mm -hmm. hypotheek, op mijn lasten... Oh, ja, ik krijg boete vanuit de overheid... ik krijg uh, in, de, in de woning... in, in, in echt bestemmingsplannen alles. Ik, kan, kan, door, bij de wijze van spreken... zeg maar ook die, die uh, zomerhuisjes... Mm -hmm. waar je misschien ook je dochter... of je zoon uh, in kwijt zou kunnen... Uh, ja, ja Dan wordt het gewoon lastig. We maken het onszelf ook ontzettend moeilijk. En dat is wat wij zeggen. Het kan wel. Zorg voor andere oplossingen. Mm -hmm. En durf gewoon buiten die, buiten die boekjes te gaan. En pas het dan aan. We ja, dus dat is trouwens een. Even crisis uh, ja, ja, ja. ja. voor, uh, voor 28 maart. Want als je in de, in de Zandvoort rondkijkt over uh, zomerhuisjes enzovoort. Er worden legio-vergunningen uh, afgegeven om uh, dat en dat recreatiewoningen te doen van je eigen woning. Daar zou je natuurlijk ook eens kunnen kijken. Ja, ik denk dat woningbouw voor de gemeenteraadsverkiezingen... nog ook een, een hot things. item zal worden. Ja. En het, het, het probleem met de woningbouw in onze gemeente is... wij als partijen, ik denk eigenlijk iedereen hier aan tafel... wij, wij zetten ons echt enorm in om die woningen te bouwen. Uh, alleen, het probleem is dat je tegen zoveel problemen nu ook oploopt. Ja. Is het stikstof? Is het dat wij weer willen dat een gebouw... Dus, dus regelgeving? Uit? Voor een groot deel is het ook regelgeving, ja. Maar ook, en dan moeten we ook niet vergeten, is het, het is ook durf. Want ik denk dat weer ja, zijn de partijen die hier zitten... durven ze allemaal in de ogen aan te kijken... en ervan te zeggen dat wij ons echt inzetten voor de woningbouw in Zandvoort. Mm -hmm. Al moeten we over onze schaduw heen springen. Um, alleen, het is ook een deur van, van de politiek als geheel. Wij ja. zijn zo'n Zandvoort de massa dat we dat doen. Alleen, ik merk in het land dat dat, dat, dat heel anders is. Dat we daar niet die stand houden. Ja, het levert natuurlijk in Zandvorm ook meer vertraging op door allerlei aanvullende procedures. Uh, procedures en proceduren, en maar en ook ja. van gemeenteraad zelf. Hè. Ik bedoel, uh, dat, uh, en, en mensen kijken straks toch over wanneer uh, de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Hoeveel is er nou gebouwd in de afgelopen vier jaar in Zandvoort. Ja, en als je kijkt naar de stad. Nou ja, dat, dat is natuurlijk niet veel. Hè. Nou, als je de... de... kijkt, gaat alleen maar naar... meer naar beneden. Ja. We bouwen steeds minder in Zandvoort. Nou, hmm. ja, slechte zaak. Roland, wil je er nog iets over zeggen? Ja, nou, kijk, in feite is hier de overheid het grootste probleem natuurlijk. Hè? Je gaat uh, onder andere huizen sluiten, dus de ouderen moeten langer zelfstandig wonen. Ja. En, en nu worden, krijgen ze het verwijt dat ze in een te grote woning zitten. Ja, ja dat heb je zelf veroorzaakt. Dan heb je dat uh, voordeurdelersverhaal. Ja. Mensen die komen controleren hoeveel verschillende tandenborstels je in de badkamer <laughs> hebt staan. Ja. Want mensen, als, je, als je mensen zeg maar, een gedeelte van hun uitkering afpakt omdat ze samen gaan wonen. Kijk, als twee mensen die apart wonen, samen gaan wonen, komt er een woning vrij. Dat is toch niet zo ingewikkeld. Maar de, de overheid die veroorzaakt problemen. En daarna claimen ze met de oplossing te komen. Dat is wat ik vaak zie gebeuren. Uh, Oké, okay, we sluiten dit nou, onderwerp af. We sluiten het muziekje maar over. Want ik wil ja, op, we gaan het uh, nog even door. Uh, door. Uh, ik heb nog twee onderwerpjes. Hoe staat u ervoor? Hoe staan we ervoor? Ja. We hebben de peilingen. Ik weet, niet, oh ja. ik weet niet hoe belangrijk jullie peilingen vinden. Palingen. Want, uh, ja, palingen. Ja, oproer of de... Paling populisme. Nee, maar goed, uh, als we nu even kijken, Ben. Jij hebt de cijfers ook bij de hand. Nou, ik heb hier uh, de VVD, uh, die was 25. En dat moet nu 15, 20 worden ongeveer. De ja. CDA, die had er 5, die gaat nu naar boven de 20. Uh, de grote stijger is natuurlijk D66. Van nou, de, de, de grote stijgen, de tweede jaren. Oh, die, die komt nog, ja. Nee, maar die had je net genoemd, ja, maar dat ja. is echt de echte grote stijgen. En uh, ik zie de D66 gaat 1670 17 zetels uh, halen. gl PvdA 25 nu, ongeveer 25 uh, blijft zo. Zou nog kunnen veranderen. Uh, de PVV die zakt drie zetels en die gaat nu naar uh, wat de peilingen van gisteren waren dan. Naar 34 uh, zetels. Wie wil daarop reageren? Ja, uh, peilingen zijn palingen, uh, nogal glibberig. <laughs> ja. Kijk, de PVV kreeg op een gegeven moment 37 zetels. Ja? Uh, wat zeiden de peilingen vlak daarvoor? Ik weet het niet. Uh, Heel veel minder. Ja? Heel veel ja? minder. Dat klopt, dat klopt. En nu zeggen de peilingen 34, dat is veel meer dan wat er toen was, de vorige ronde. Ja. Dus dit is even een kwestie van afwachten. Maar uh, er kan nog, ja, verrassingen zijn uh, zeker niet uitgesloten. Ja, ik, uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Uh, eigenlijk geen stijging. Als je de GroenLinks en Partij van de Arbeid mm -hmm. nu hebt... Ja. dan komt er geen grote stijging uh, nu jullie samen gaan. Uh, zie je dat goed? Maar na de PVV zijn we nog steeds heel stabiel de grootste. Ja, nou, nou ja, heel stabiel. CDA komt er ook aan, hè, met dat betreft. Uh, in de laatste peilingen van Maurice de Hond van vanmorgen nog... Ja. Uh, want kijk, ik ben ook een beetje een politiek junkie... moet ik hier weer in zijn. <laughs> uh, daar zie je een, een hele andere verschuiving... Want daar zie je gebeuren dat de VVD uh, je zielkus naar 20 zetels stijgt. En die haalt die weg bij in dit geval uh, het CDA. Dus die hmm. het CDA wat dalen. Dus dat is hoe het nu voor staat. Nou, het het, het, het grappige is, want ik heb hier namelijk drie peilingen uh, van drie verschillende instanties. Hmm. Daar staat het CDA nog ver boven de VVD hoor. Alleen bij de laatste peilingen van, van, van, echt van, van morgen toen ik hier naartoe viel. Ik zal hem van afstand laten zien. Groen is CDA en roze is VVD. Die komen de ik hoop dat we live even meekijken. Ja, Maar we gaan naar uh... Michiel. Ja. Nou, inderdaad, wat uh, de heer Van Tichelen zegt, uh, peilingen zijn, zijn bah, peilingen. Ja. Uh, we weten het pas Aardig. op het moment dat er gestemd is. Nee, maar dat is, dat is echt zo. Dat is heel vaak zo. Wat wij wel hopen, is dat we groter worden dan de VVD. En dat meen ik oprecht, want dan ga je dus echt zien dat het liberalisme echt gewoon bij ons ligt. Maar... Wij zijn de, wat dat er gaat, zijn we dan echt de juiste partijen hiervoor En ik, mer ik, merk, het, ik merk het ook oprecht. En wat je nu ziet, een klein beetje verschuiving Ik heb hem ook gezien, CDA wordt wat afgesnoept en bij 21. En wij blijven gelijk. Waarom blijven we gelijk? Omdat we denk toch gewoon, we hadden het vorige periode alternatief geluid. Maar we laten wel zien dat we met constructief samenwerken het kunnen halen. Je wil groter worden dan de VVD. Ja. En, maar dat komt waarschijnlijk dan wel een coalitie met de VVD. Ja, dat is ongetwijfeld het geval. En dan gaan we, wij zijn de baas. Nee, ja, als we groter zijn, dan bepalen wij wel wat er gebeurt. Dan heb je meer te vertellen, ja, Zo ja, werkt ja. het ook. Op het moment dat je bij de, en dat is ook het grappige van politiekbedrijven. Maar als de PVV de grootste is en zit in een coalitie... En het is, dan moeten zij in principe bepalen wat er gebeurt. Ja. Dat alle andere partijen dan zeggen, ja, we willen niet luisteren. Hè? Ja, jammer dan. Dus het wordt dus toch weer een, een, een, een, een soort compromissenkabinet. Dat moet wel. Het is altijd een. Ja, ja. Dat want moet je wel. bent niet groot genoeg. En als nou, jullie hebben hetzelfde met uh, Jong Han. meegemaakt in de gemeenteraad, natuurlijk. Ja, ja. Klopt. Ja, nee, ja. die moet je helemaal ja. niet. Je wil geen Amerikaanse toestanden. Ja. Maar we moeten wel reëel zijn. We moeten compromissen sluiten. Ja. Ben je groter, dan heb je gewoon een grotere stem. Ja, dat klopt. Dat is hoe het werkt. Dat ja. Ja. Ja. Heb ja. je ja. ook? En die Karim, moet je ook pakken? Karim, dus wat, wat, wat wil nee je ja, nee, maar ik, denk, ik ben het eigenlijk met Michiel eens. Uh, ik denk dat, dat, dat, dat... Je moet in Nederland compromissen zijn. Dat is hoe het systeem werkt. En gelukkig werkt het systeem zo. Want daar hebben we niet één autoritaire leider die... Bijvoorbeeld de hel het helft van de binnenhof gaat slopen. Dat willen we toch ook niet in Nederland. Als we even kijken even nog naar wat in Amerika gebeurt met de... Veel, maar voor jullie is het heel belangrijk dat jullie groter worden... dan het CDA. Want dan he wat Michiel zegt... dan heb je meer te vertellen. En de maar eventueel zelfs de minister-president... Ik ik het allerbelangrijkste vindt, dat het land bestuurd wordt. Ja, en dat daarvoor, is het allerbelangrijkste. We, dus we moeten een beetje af naar de, van die race. Het, het is geen race. Het gaat om dat mensen stemmen, zich goed informeren... en uit die geïnformeerde keuze... Uh, op een partij uitkomen. Maar ja, Toch, toch heb jij ook het liefst dat je, dat je Tuurlijk meer... Tuurlijk vind ik in, het leuk ja. dat het GroenLinks PvdA het grootste wordt. Mm. Maar het allerleukste vind ik als wij gewoon een coalitie kunnen smeden... die <coughs> gewoon vier jaar kan zitten en eindelijk een keertje de problemen oplost in het land. Ja, het dat hoeft niet altijd belangrijk. maar te gaan over of ik de grootste word, of Michiel de grootste wordt of Ronald de grootste wordt. Mm. Waar het om moet gaan is hoe gaan we het land nou eens een keer voor verder helpen. Want ja. in mijn ja. leven, ik ben nu 32... heb ik eigenlijk nog geen één kabinet bijna gezien die de hele rit heeft uitgediend. Dus laten we nou elkaar uh, helpen... Om in ieder geval de komende vier jaar een stabiel uh, kabinet te hebben, want ik, denk ja. haar, nou, ik Ik ben 71, ik heb er meerdere gezien hoor. Die is <laughs> verhaal Dat is mooi. <laughs> Oké, okay, misschien uh, nog een uh, reactie. Branders, uh, dan brand ik hem toch maar af. Ja, ja precies. Nee, kijk, het is, het is wel zo: kijk, je, iedereen wil de grootste, iedereen wil winnen. Dat is een ding, wat zeker is. Dat je inderdaad op een gegeven moment wel dat compromis moet sluiten, moet je ook doen. Uh, en dat zullen, sommige partijen zul je gewoon minder mee kunnen samenwerken dan met anderen. Uh, en wij kunnen dit in het algemeen bijna met iedereen vinden. Wat dat betreft gaat, uh, gaan we ervan uit dat wij bij elk mogelijke, met zeker met die aantal zetels, met elk mogelijke samenwerking daar gewoon in zitten. Ja, ik hoorde net nog de opmerking uh, dat mensen uh, geïnteresseerd zouden moeten zijn, maar mensen gaan toch eigenlijk niet verder dan kijken naar een debat. Er zijn maar weinig mensen die eerst keer, uh, de eerste tien punten van een programma bekijken. Mevrouw Koper, Maaike? Nou, dat is wel het hele leuke van... we gaan straks weer flyeren. Wat je doet als je mensen op straat spreekt... en als je vraagt, en waar zitten uw zorgen... en hoe vindt u dan dat, dat die opgelost moeten worden... dat ze de, eigenlijk van die debatten... en dat, uh, uh, dat, dat ze liever een goed gesprek voeren met ons hmm. op straat... en dan hoeven we het niet met elkaar eens worden... maar dan is de uitslag wel, we gaan stemmen... Ja. En, en gaan maar thuis bekijken dan... welke partijprogramma's een, een klein beetje het beste bij je... Awesome. Past, dan ja. adviseren wij altijd. Doe die, steam, die stemwijzers en die kieswijzers. Want daar heb je echt wat ja. aan. Ja. En, en dat is wat, de, wat mensen heel erg op prijs stellen. Het goede gesprek. En het luisterend oor. Nou ja, eens. Op, eens uh, ik, ik vind dan wel. Als je kieswijzer doet. Doe er dan drie. Want er zijn drie verschillende kieswijzers. Die als je ze goed invult. Allemaal iets bij elkaar schelen. Hans. Ja, ja, goed nou goed, uh, we gaan een beetje overhonderd. Ik hoop dat er uh, een hoop mensen gaan stemmen. in ieder geval komende woensdag over vier dagen. Voor uh, de laatste verkiezingen in de Tweede Kamer waren, was de opkomst uh, 77,6 procent. Dat is, vind ik redelijk hoog, tegen de 80 procent. Ik hoop dat het weer zo is. En, uh, nou ja, goed. Uh, en, en wat de uitstap betreft, uh, we gaan het zien. Ik bedoel, uh, toch? Dames en, en heren. Mag ik jullie heel hard danken dat u er komt? Karim, over, Maaike... Ja. Ronald, Michiel en Maya, en, en Maya natuurlijk in voor de ja. muziek en de, ja, geweldig gedaan en, uh, en, en Hans en, ja, en, en Ben natuurlijk ja, ben, en tot Ben week. heeft het hele programma in elkaar gedraaid hè ja, uh, ja ja ja Ben uh, nou, misschien hebben we zien je weer met de gemeenteraadsverkiezingen dat, dat denk ik ook wel. Wel. Hey, bedankt uh, nogmaals en uh, nog een klein stukje muziek en dan veel plezier bij het volgende programma. En ik zie volgende week, de de week. De week. Zet de weekend. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. ZFM, ZFM, In Nederland mag je tenminste zeggen: Beveer protesteren wat je wil. Al helpt het al te vaak niet eindemakken. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. -M -M -M. ZFM. Met het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.